1 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. In Cairo zijn drie mensen om het leven gekomen... bij een aanslag op een koptische kerk, onder wie een kind van acht... gewapende mannen op motoren schoten op gasten van een bruiloft. Zeker negen mensen raakten gewond. Sinds het leger president Morsi van de moslimbroederschap heeft afgezet... worden er geregeld aanslagen gepleegd op christenen. Koptische christenen maken ongeveer 10 uit... van de Egyptische bevolking. In Leeuwarden is de brand weer klaar met het nablussen... van de afgebrande gebouwen in het centrum. Het bluswerk eindigde kort voor middernacht... ongeveer 30 uur na het uitbreken van de brand... waarbij een 24-jarige man om het leven kwam. Het vuur ontstond zaterdagmiddag in een kledingwinkel... en sloeg daarna snel over. De oorzaak is nog onbekend. De politie is op zoek naar mensen die gisteren... aan het einde van de middag in de kledingwinkel waren... omdat zij belangrijke informatie kunnen hebben. Waarnaar de politie in Leeuwarden precies op zoek is... is niet bekendgemaakt.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 Veel scholen hebben nu al moeite om het aantal leerlingen... dat speciale aandacht nodig heeft op te vangen. Ook zeggen de scholen extra ondersteuning nodig te hebben. Het weer, enkele buien, overdag soms zon, maar ook veel wolkenvelden. Vooral in de middag en avond enige tijd regen en 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Uh, welkom terug bij Echte Jan de Radio Show van Poente. Ik ben uh, Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op Echte De hashtag op Twitter is Echte Janne natuurlijk. Je kunt ook bellen, maar je krijgt wel de voicemail. 0630009009. 3000 99009. Uitroepteken. Joshua Lieverstroom wilde ooit en wel voor de VVD in het Europees parlement, Jan. Weet je dat nog? Eh, maar ja. hij was wat? Hij was terecht. We praten nog eventjes verder over Europa met onze hoofdgast. Je wilde heel graag uh, voor de VVD naar Europa. Wat was er toen met je aan de hand? Er <laughs> was niks met me aan de hand. Het was precies hetzelfde wat me uh, toen dreef. Uh, wat me uh, nu nog drijft. Ik, uh, uh, alleen moet ik het nu van buiten de partij doen. Dus. Um, maar ik, kijk, ik was al een tijd ongelukkig nou dan, kan je, dan heb je dus een paar opties. En één daarvan is dat je gaat proberen om actief te worden en medestanders te vinden. En, en mijn gedachte was dat er in het Europees parlement bij de VVD geen fractiediscipline is. Zodat je wat meer ruimte hebt om je uit te spreken. Als je naar daarna gaat, dan, dan krijg je zo'n... Zo ik in je mond gedauwd en uh, je mag alleen heb gezegd... het zetten tijden over je eigen portefeuille wat zeggen en verder niks. Dus daar heb je niet zoveel aan. Dus ik dacht, het was op zich een heel aantrekkelijke positie om te zitten. Uh, niet een heel uh, fijne stad, maar daar kon ik wel mee leven. Um, maar daar uh, zagen ze dwars doorheen natuurlijk. dat uh, daar moeten ze wel een compliment voor krijgen eigenlijk. Ja, want ze dachten in één keer... Uh, Lieverstro, die wil nu opeens in Europa gaan zitten. Dit klopt niet. <lacht> dat was een beetje het verhaal. Maar het verhaal gaat dus ook dat ze zeiden... Van, nou, liever niet, want je bent even te kritisch op de EU... Nou, ik, wat ze zeiden was, was iets breder. dat mijn, uh, mijn standpunten niet helemaal aansloten bij die van de partij. Uh, dat niet met de, dat mijn profiel niet helemaal overeenkwam met dat van de partij. Zo werd het ongeveer geformuleerd. Maar dat klopt wel, ja. Ik bedoel, ik ben. Uh, ja, ik, ja. Nou ja, ik heb het rijtje zo net al geschetst. Maar ik, ik ben inderdaad nog altijd wel voor uh, lagere belasting, kleinere overheid. Degelijk begrotingsbeleid. En inderdaad ook voor een wat realistischer Europees beleid. Nou, gaat daar nog eens terug los op, het realistisch Europees beleid. Hoe zie je dat voor je? Um, nou, dat betekent dat je gewoon een aantal... Uh, zou je het trouwens nog steeds verkiesbaar stellen? Nou, ik ben geen lid meer. Dus is nee, maar, is, nou, ja, maar mocht je dat nog wel zijn, zou je het nog steeds willen? Uh, nou, ik, uh, of maar, was... voor, voor wie of wat, dat hebben we net uh, over gehad. Uh, uh, dat is niet zo makkelijk, hè? Uh, um, uh, uh, dus, uh, uh, uh, nee. Maar, dus, nee, is het antwoord. Ehm... Um, maar uh, nou ja, kijk, wat mij betreft zijn er gewoon een aantal rode lijnen uh, die uh, de Nederlandse regering duidelijk zou moeten trekken. Uh, ja, dus uh, we moeten geen immigratieunie willen. We moeten geen overdrachtsbetalingsunie uh, willen. Uh, en wat mij betreft moeten we ook geen monetaire unie willen. We moeten gewoon uit die euro. Het is gewoon een mislukking. Um, en uh, ja, als je dat soort dingen uh, uh, zegt en opschrijft, dan sta je een beetje buiten... Buiten de, de mainstream blijkbaar. Nou ja, niet bij de VVD'ers die je kent, maar wel bij de VVD'ers die zichzelf wil projecteren op het Europese debat. Dat is jij bent er iemand die, die, die komt in ieder geval heel lucide over. Maar weet je wel dat iedereen vindt dat we helemaal niet uit Europa of uit de euro kunnen? Ja, nou, dat, dus, men, men, uh, men, ik weet dat men in meerderheid wel aan de euro gehecht is. Maar ik uh, ga ze dan gewoon heel rustig uitleggen dat, uh, dat, wat ze zelf ook wel vinden: dat de euro wel mislukt is. Natuurlijk vindt iedereen, ja. ja uh, en, uh, en dat we die uh, overdragsbetalingen zoals we die nu gaan betalen... aan uh, Griekenland bijvoorbeeld binnenkort weer, aan Portugal volgend jaar ook weer... Uh, dat dat geen uitzonderingen gaan worden... maar dat dat een structurele prijs is die we gaan betalen. We hebben het dan over ongeveer 8 tot 10 miljard op jaarbasis. Maar waar komt dat door? Omdat die landen nooit het niveau zullen bereiken niet economisch? Dat, dus, nee, dus nee, het blijven niet Binnen de, de euro blijven dat, dat het kasplantje Um, en dat kunnen we dan op een paar manieren oplossen. We kunnen de geldpers aanzetten. Nou, dat wil niemand. Uh, we kunnen ze, uh, hen uit de euro laten uh, vertrekken. Maar dat willen zij niet. En, uh, en dat kunnen wij dus niet afdwingen. Of we gaan er een overdrachtsunie van maken. Nou ja, als jullie die overdrachtsunie willen... Uh, gefeliciteerd jongens, maar ik zou er graag niet aan mee willen betalen. En dan is het alternatief uiteindelijk dat je je gewoon terugtrekt. Dus dat is even een korte termijn uh, economische uh, schok... Ja, maar op lange termijn zijn we daarmee beter af dan, uh, dan uh, met het in de euro blijven. Ja, wat ze altijd zeggen is, uh, als we uit de euro stappen <tossilfeet> of uit de EU stappen, dan uh, gaan we terug naar het stenen tijdperk, want dan wil niemand onze producten meer afnemen. En dan moeten we heel veel wisselkoers betalen en dan gaan we helemaal naar met z'n allen, naar de klon. En ja, de grensposten. Weer, ja, en ja. Gaan we worden helemaal ja. vernietigd worden we dan. Is dat niet zo? Nou, dat klinkt allemaal verschrikkelijk zeg. In dat geval moeten we het zeker niet doen. Uh, nee, dat is niet zo. Um, uh, kijk, Nederland is gewoon een handelsland. Uh, dat zijn we al honderden jaren. En, uh, en uh, dat, uh, dat zijn we omdat dat wat hier binnenkomt ook over de grens wil, wil, wordt afgenomen. En dat was al zo voordat er de euro was. Dat is nog tijdens de euro uh, het geval. Hoewel in ieder geval richting Zuid-Europa natuurlijk uh, niet altijd even, even sterke mate door die crisis... Um, maar dat zal ook weer zo worden als wij uit, uh, uit de euro vertrekken. onze handelstromen zijn helemaal niet afhankelijk van de euro. Wordt onze munt fout. dan niet te hard? Uh, dat kan zijn dat die een tijdje uh, te hard wordt. Uh, het, uh, in praktijk zullen we proberen om zoveel mogelijk... toch nog wel te koppelen aan de euro. Lees uh, de Duitsland. want uh, de, de, de, munt daar, de euro is eigenlijk gewoon uh, een soort uh, veredelde Duitse munteenheid. Uh, dus uh, in praktijk... Zal het, uh, zal het probleem uh, in ieder geval van wisselkoersperk zijn. Het gaat ook niet om die wisselkoersvrijheid. Uh, want de, Wat mij betreft mogen we best wel die, die, die Duitse euro blijven schaduwen. Het gaat om het feit dat we niet meer verantwoordelijk zijn... dan voor uh, al die uh, financiële puinhopen. Dat wij in ieder geval niet hoeven mee te betalen. Maar, en dat is toch weer 8 tot 10 miljard per jaar die we uitsparen. Dat lijkt me mooi. Oké, okay, maar uh, wij stappen eruit en uiteindelijk uh, merken we daar niet zo heel veel van. Ja, In het begin wel, het maar uiteindelijk. wel, maar op langere termijn valt het mee. Is het niet verstandig om uh, uh, meer met uh, landen als Duitsland en Scandinavische landen samen te werken? Dat kan, gaan werken. maar ik verwacht eerlijk gezegd dat. Kijk, Duitsland uh, die is zichzelf al, uh, al een jaar of wat in knoop aan het draaien over die twee dilemma's die ze hebben. Hè. Enerzijds uh, hebben ze het trauma van 1933, nou, dat weten we allemaal waar dat toe dus willen ze wel uh, goede vrienden zijn met iedereen. Vooral met Frankrijk. Anderzijds willen ze niet uh, 1923 herhalen en inflatie. Dus de geldpersen mogen niet aan. Maar we mogen ook niet weg bij Frankrijk. Dus we mogen niet geld over de balk smijten. Maar we mogen ook niet uh, een, uh, een overdrachtsunie blokkeren. Dus uh, er gebeurt helemaal niks. En dat gaat de komende tijd ook weer niet gebeuren. Uh, en intussen worden we wel een stukje bij beetje die begrotingsunie uh, uh, uh, ingerommeld. En dat moeten we gewoon niet willen. Dus we moeten ons eigenlijk loskoppen van Duitsland. Maar, ja, nou, en dan, kijk, als er bezinnen komen, dan, dan merken we het allemaal. Maar eigenlijk, Duitsland gaat zich niet afscheiden van Frankrijk, om het maar zo te zeggen. Nee. Tenzij er een aardbeving plaatsvindt. Maar het uh, klinkt eigenlijk zo voor de hand liggend. Wij hebben helemaal geen zin om heel veel geld te betalen aan landen die er, ons inziens, geen ons geld nee, hebben. Nee, toch zal het moeten. Maar, maar waarom, ja, maar waarom? Als we maar... binnen de euro blijven. Ja, precies. moeten maar... we niet doen dus. Het is zo simpel als je bijna denkt, uh, kunnen ze ons niet tegenhouden dan? We hebben we geen verplichtingen aangegaan tegen die landen die volgens we... Volgens mij mag je er niet zomaar uitstaan. Nee. Oh, nou ja, toch, toch doe je het op het moment dat je er uh, klaar mee bent. Uh, nee, maar volgens mij... Uh, nee, oké, okay. mag willen er niet... nu het verdrag aanpassen zodat het mogelijk wordt om... Uh, ja. En uh, kijk, er komt een grote verdragswijziging aan. En die zal in de komende jaren wel uh, uh, gestalte krijgen. De Britten willen het graag, de Duitsers zijn er ook al mee akkoord... Nou, dan kunnen we deze punten inbrengen. Maak het mogelijk om te gaan, dan gaan het dan meteen uit. Dan gelijk eruit en dan, dan het, en dan komt het allemaal weer goed. Nou, dan komt het niet uit. Allemaal goed. Eigenlijk en, de enige partij die dat uh, ook zegt uh, is de PVV. Ja, maar de PVV wil nog een stap verder. Dat, uh, dat, dat uh, Geert Wilders zomaar zeg op een uh, zondag namiddag in, in New York bedacht. Dat hij ook eigenlijk wel uh, in één keer uit de uh, Europese Unie wil. En daar, ja, daar, daar los je niet zoveel mee op. Dat klinkt hartstikke mooi. Uh, maar in feite word je dan uh, gewoon per fax geregeerd uit Brussel. Dus het is, uh, hè, want je, tenzij je ook buiten alle handelsverdragen en dergelijke wil blijven, uh, zo dat je uh, geacht wordt wel alle regelgeving vanuit Brussel over te nemen als je met, uh, met de rest van Europa zaken wil doen. Um, en, uh, maar dat dan is wel iets je... meer dan handelsverdragen natuurlijk is. Hè? Ik ja, ja nee, maar we hebben het hier dan over, over een, uh, een soort... Uh, hij, hij wilde graag in, in een vrije handelsunie een soort uh, ffta achtig Er zitten dan een aantal uh, landjes in. Uh, maar die landjes worden allemaal wel geacht... alle uh, essentiële uh, Europese regelgeving over te nemen. En hebben daar geen invloed op. Dus dan word je in feite dus gewoon per fax geregeerd. Nou, dat lijkt me geen ideale oplossing. Ik denk bovendien... Uh, uh, kijk, als het op termijn nou blijkt dat we <lacht> niet meer om die betalingsoverdracht uh, unie heen kunnen en dat we ook nog een immigratieunie uh, moeten slikken en eigenlijk en als we, we oprecht hebben bij, geprobeerd, ja. was dat die immigratieunie? Dus dat is je nou Nou ja, zet, wat, het is in de praktijk ja. van wat we nu hebben, dus dat we uh, dat, dat, dat mensen uh, vanuit uh, heel Europa uh, naar Nederland kunnen komen. Uh, als dat een mooie bestemming lijkt. Uh, en als ze hier willen werken, dan gaan ze aan het werk. En als ze liever een uitkering willen hebben, dan pakken ze een uitkering. En soms gaan ze dan direct daar weer terug naar Bulgarije. En we doen er niets aan. Want uh, Brussel maakt zich er zelf sterk voor... om de rechten van, uh, van de Bulgaarse uitkeringstrekker te verdedigen. Ja, uh, als nou blijkt dat we na een oprechte inspanning... om in, dat volgende, in die volgende constitutionele onderhandelingsronde die dingen binnen te slepen. Als dat allemaal niet lukt, ja, dan moeten we ons maar eens gaan beraden op onze positie. Maar het lijkt mij een beetje dramatisch om het kind nu al met het badwater weg te gooien... voordat we geprobeerd hebben om het eerst even uit te tillen. Wat vind je van de mogelijke alliantie met Wilders PVV, met Front National van Le Pen... en de FPÖ in Oostenrijk en Vlaams Blok in België? Ja, ik, nou ja, kijk, ik, ik verbaas me een beetje over... Uh, dat hij een paar jaar geleden die partij nog bewust op afstand hield. Uh, omdat hij uh, vond dat ze niet helemaal fris waren... Uh, en, en nu uh, uh, opeens is er geen probleem mee Nou ja, hij uh, heeft uh, vooral geen, geen probleem met die uh, juffrouw Le Pen, uh, he, die Marine uh, Le Pen, die dan natuurlijk ook afstand genomen heeft van haar vader in dat verleden. Ja, um. oké, okay, maar die zit er al een tijd ook. Ja. Dat, die, die heeft hij ook niet uh, gisteren zomaar ontdekt. Nou, ja, het blijkt, de EU blijkt denk ik een populair standpunt te zijn in, in, in die hele sfeer van en, en, een Ja, uh, kijk, eb, uh, verder moet hij gewoon uh, doen wat niet later uh, hij niet laten kan. Hij gaat een eigen partijgroep uh, daar proberen te vormen dat is zo goed recht ja en uh, ben benieuwd waar hij <kwijnt> dan uh, precies uh, uh, zaken op wil gaan doen uh, nou het zou ongetwijfeld types... uh, uh, uh, uh, uh, niet, niet het belang van de EU uh, dienen. Die, nee nee ja dus nou, maar dat is op zich legitiem ik bedoel ja als je wil als je uh, die verkiezingen van volgend jaar gaat aangrijpen om gewoon te zeggen we moeten eruit zo snel mogelijk dat mag maar ja mij lijkt het verstandiger als je, als je een paar jaar geleden zegt... Van, met deze partij ga ik zeker geen zaken doen, want die, die deugen niet. Om dan niet je geloofwaardigheid op het spel te zetten... door een paar jaar later alsnog zaken met ze te gaan doen. Maar goed, het, de kiezer moet er maar over oordelen. Ja, de wenkbrauwen gaan wel eens omhoog... omdat die partijen ook wel uh, wat antisemitische uitspraken hebben gedaan... En omdat ja, wilden ze natuurlijk puur pro-Israël koers varen. Er zitten hier en daar wat holocaustontkenners bij. Ja, dat is een beetje lastig, denk ik, als je de vriend van Israël bent. Ja, zeker nog in het Europees parlement zitten voor Front Nationaal ook gewoon een paar echte ouderwetse holocaust holocaustontkenners. Ouderwets, omdat ze al wat ouder zijn, maar ze zijn ook echt uh, echte holocaust ontkenners ja, ga je met die mensen in één partijgroep zitten, dan word je er wel op afgerekend. Dat is nu helemaal zo. Ja, dat gaat niet echt lekker lopen. Hey, die Europese verkiezingen die krijgen we ook natuurlijk weer over een tijdje. Ja. Dat wordt waarschijnlijk ook een ramp. Voor wie? Nou ja, omdat er geen hond uh, gaat stemmen. Oh, nou dat denk ik niet hoor. Ik denk dat mensen wel eens. Uh, niet massaal, uh, maar er zullen genoeg mensen gemotiveerd zijn om uh, een keertje uh, luid en duidelijk nee te roepen. Ja, maar het probleem nee, maar... is natuurlijk, je kan alleen maar stemmen voor. Pro, pro, pro, pro, pro, pro, pro en Wilders. Nou, dat is dan de keuze. Ja, nou, nee. Ik, ik, je hebt bij uh, de, de vorige verkiezing zag je al dat het allemaal wordt gepresenteerd... als even smakelijk sceptisch. Nou, daar zal de kiezer niet bij allemaal in trappen. Maar de SP is uh, op zijn manier ook uh, vrij stevig uh, sceptisch. Uh, we willen geloof ik uh, bijvoorbeeld de Europese Commissie opheffen. Um, wat vind je eigenlijk van, van hoe het nu, want je wou toen de tijd in, in het parlement nemen dat je toen ook veel hebt nagedacht over uh, nou ja, de daadwerkelijke macht of de invloed van het parlement. Is dat, is dat nog een beetje verbeterd in de afgelopen jaar wat jou betreft? Of uh, nog steeds? Verbeterd wat mij betreft zou betekenen dat ze minder macht krijgen. Uh, en dat is dus niet zo inderdaad. Ja, goed, ik uh, heb zo ze vraag. Hebben, ze het... hebben meer uh, medebeslissingsbevoegdheid. Uh, en dat wordt ook met elke cyclus weer meer. Dus er valt voor politici van alles te doen en te halen. Maar dat onttrekt zich nog een beetje aan het zicht. Dus het soort zaken dat ze dat doen. Maar politici zijn wel zichtbaarder dan een tijdje geleden hebben. Vanavond op Twitter hadden ze het allemaal weer over een D66-verkiezingsdebat. Ik kon niemand zich een paar jaar geleden voorstellen... dat we daar nog op een zondagavond mee bezig zouden zijn... Maar dus eigenlijk zeg je van, ik ben ik er ben, ik ben tegen... want ik wil helemaal geen Europees parlement... Want dat nee, dat nee, Kijk, uh, uh, ik vind dat ze meer bevoegdheden hebben... dan ze zouden moeten hebben. Uh, dat parlement hoeft voor mij niet te worden afgeschaft. Um, maar het is toch niet het kenmerk van een democratisch gekozen parlement... dat juist heel veel bevoegdheden moet hebben. Want het nou, dan ja, is ik, een beetje raar om een parlement zonder bevoegdheden te stellen. Nee, want ik vind, ik vind dat überhaupt uh, de Europese Unie minder bevoegdheden moet hebben. Ah, dus, dat is Nou ja, dus, oh nee, het is hetzelfde. Dus uh, als ik het wil afbouwen op het niveau uh, van de Europese Commissie... dan moet het ook bij het parlement verdwijnen. Hm. Dus uh, ja, dat zijn gewoon zaken waar Europa zich niet mee moet bemoeien. Dat was een beetje teleurstellend aan die hele eh, exercitie van het kabinet van een paar maanden geleden. Toen ze een enorme uh, waslijst uh, produceerden van, uh, van uh, programma's en elementen waar ze over hadden nagedacht. Maar de conclusie was alles kon blijven zoals het was. Uh, als het gaat om wat Brussel doet. Het enige wat misschien kon worden geschrapt was een programma voor de subsidiëring van schoolmelk. Ja, dat vind ik een beetje te beperkt. Ik bedoel, we mogen wat meer ambitie tonen bij het terughalen van bevoegdheden. Ja, ze zijn nu opeens met z'n allen vol op het orgel aan het gaan... over dat de verhuizing uh, brussel staatsboerderij maar een keer afgelopen moet zijn. Ja, dat, en dat mag. Denk, ja. ja, dat denk ik. Ja. En dat komt ja. nu eventjes naar voren omdat die verkiezingen aankomen. En daarna gebeurt het gebeurt ook, vooral dat ook helemaal niet. Nee, nee, die Fransen die gaan dat nooit meer komen. Die Fransen maar, gaan niet ook door. Maar het dus... is een makkelijk campagnepunt. Want je kan claimen dat je zomaar een miljard wil bezuinigen over de hele cyclus. Ongelooflijk. Ja, dat, ja het is dat hele circus is belachelijk. Ja. Ja, maar het is, maar de, kijk, dat maar was het is... 200 miljoen per jaar uh, ja. om dat heen en weer te rijden. Ja. Uh, op het moment dat, dat uh, zij beginnen te praten over dat ik rustig aan moet doen met mijn CO2... dan denk ik, ja joh, pleur lekker op, je gekje ja. rijden, uh, een keer heen en weer naar Straatsburg of vliegt heen en weer met vrachtwagens vol met, met documenten. Ja. Uh, alleen, alleen de grap is dat je geen enkele partij uitgezonderd nu hoort zeggen van... ja, uh, we moeten ophouden met het heen en weer reizen... Alleen het is allemaal lulkoek. Ja. Want, gaat, want ze gaan er nooit mee ophouden. Ja, het nee. gaat sowieso iedereen eh, inderdaad bezig is met heel erg duidelijk te maken... dat ze veel bevoegdheden willen terughalen en dat ja. ze niks pikken. Gaat en, ook niet gebeuren. Ja, maar dat is, uh, dat is iedere, iedere verkiezingscyclus zo. Uh, als het om Europa gaat, dan gaan ze allemaal uh, uh, hun eigen smaak... Uh, sceptisch ontwikkelen, omdat ze weten dat dat goed scoort bij de kiezer. Maar dan komen ze er vervolgens en dan, dan gaat zo'n uh, Hans van Balen. Uh, hij uh, heeft dat ook eerlijk toegegeven. Op 9 van de 10 punten stemt hij gewoon hetzelfde als D66 daar. Maar dat gaat hij niet zeggen in de verkiezingstijd. Dat is allemaal letterlijk citaat ook nog. Dus, ja. Uh... Dat geeft ook al aan hoe... Uh, met wat voor ze kijken naar, uh, naar zeg maar hun, hun eigen kiezer. Ja, nee, dat, uh, daar lijkt het wel op. Ja, het is, uh, ja. Maar goed, de kiezer is uiteindelijk niet gek. En dus uh, verwacht ik dat dat ook wel lastig voor ze zal worden om, uh, om op basis van zulke, uh, zulke uitspraken... En, en het beleid dat ze er hebben uh, meehelpen tot stand te komen... om uh, um dat om te zetten in uh, klinkende verkiezingsmunt. Dat goed. gaat niet makkelijk worden. Dus als, u, als u goed begrijpt, dan voorzichtig zien of we er belangrijke hervormingen door kunnen krijgen. Is zo niet wegwezen uit de euro <lacht> en uh, de, nou, ja. kalmpjes afbouwen van de bevoegdheden van Brussel. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, nou kijk, er komt, uh, de, dat heet dan weer, een, een intergovernementele conferentie. Daar wordt over gespeculeerd, dat zal allemaal gebeuren. Want dan kunnen de Britten bevoegdheden terughalen, en als ze die niet terughalen, dan stappen ze eruit. Dat, dat, dat de, kan heel goed gebeuren. Um, en uh, ik denk dat wij gewoon ook zo'n inzet moeten hebben. Ik denk dat wij gewoon moeten zeggen: van luister, uh, we hebben een aantal rode lijnen, uh, en uh, daar moeten we gewoon hard voor onderhandelen. Halen we die binnen? Nou, dan is het werkbaar geworden. Halen we die niet binnen... Ja, dan moeten we, dan moeten we maar een keer onze knopen tellen... en besluiten of we dit willen. willen We echt uh, in een overdrachtsbetalingsunie en een, een immigratieunie. Nou, dan stappen nee, we eruit. De... Net als uh, jij uh, uit de VVD bent gestapt vanavond. <lacht> Joshua mag ik je hartelijk bedanken... dat gedaan, je bij ons de gast was. Uh, ja, het uh, ja, was goed, toch? Ik vond ben, het wel gezellig. Ben je blij dat je vanaf bent? Ja, ik ga het... lekker slapen zo meteen. Maar voelt het lekker? Man. Jij bent ook geen VVD meer vanaf nu. Nee, ik vind het allemaal. Uh, normaal. Voelt dat lekker? Ja, ik voel me vrij. Ah, mooi. Uw nou, bedankt dat je er was. We gaan nu even sporten. Ja, als we, slaan we meteen door naar de sport. Twint op 19 punten, jongelui. Dan drie ploegen op 18, 3 op 17. Het zijn weer bloedstollende toestanden in de vaderlandse competitie. We gaan snel naar Leo Driesen. Sporten. sporten. sporten. Ah. Met Leo. Ah. Leo Driesen. Leo Driesen! Zo zo. Daar is een voor vandaag, Leo. Leo. Ah, Goeie zin, hè? Ja, heb goede zin. Nou! Leo! Uh, Leo? Uh, Leo? Ja? Uh, vertel eens: uh, wordt het voetbal in deze competitie nog om aan te zien of niet? Dit is een suggestieve vraag. Ja, precies. Leo, ja, vond, jij het ja, voetbal voetbal kan vond jij het voetbal dit weekend om aan te zien, zo gemiddeld? Ik was bij uh, Go Ahead Feyenoord. Hè? Laten we daarmee beginnen. Dus Go Ahead Feyenoord. mogelijk. ik uh, van. Ja. En ik heb hem bijzonder vermaakt. En, en, ja, het was. Uh, was uh, Feyenoord speelde goed, hartstikke goed zelfs. En uh, hadden bij rust uh, met uh, 2, 3, 4, 5, 0 voor kunnen staan, moeten staan. Maar ja, laten de tegenstander in leven. En voor 2-2 uiteindelijk, ja, mooi, mooi potje. Ja, maar mooi, ja, goed. als potje. je gaat bekijken op kwaliteit, maar waar leggen we dan de last? Hè? Wat is dan kwaliteit en wat is dan geen kwaliteit? Nou, ik heb je te grienen bij de samenvatting van Heracles tegen Nick. Ja, dat kan ik me wel eens voorstellen. Dat was ja. nou niet de beste wedstrijd uit de serie nee. die, uh, dit weekend. Dat was, klopt, Dat is ja, ja, helemaal gelijk. Best wel vreselijk slecht was dat. Hé, hey, uh, PSV, de doodgeverfde winnaar van de competitie voor sommige mensen. Wie was dat ook alweer? Nee, nou, ik weet dit keer niet, volgens mij toch? Of wel? Ja, ja, was jij, ja, nee, ja. ik heb kampuur gezegd uiteindelijk. Nou, maar ja, het, dat is gelul. Nee, iemand, anders, iemand anders had PSV, ja. dat moet Leo zijn geweest. nee Leo, Leo, had de, Twente. Leo Twente. Ik had de feyenoord. hoor. PSV. Nou, nou, PSV dan. Prima. PSV nee, dit is het je... de hele ja. Nee, nou, Lang al niet meer, want die pakken hoor. er ook niks van in. Maar één puntje achter, u. Alle grootmachten uit de eredivisie hebben gelijk gespeeld. Behalve PSV. Ja, maar dat is een tijdelijk ding. oh ja. Dat, nou, uh, dat dat dan krijgt... Filip krijgt het weer onder controle. Ons Filip. Ach maar nee. Hey, en, uh, uh, Ajax... nou, we, zullen de, we zullen eraan moeten winnen. En voor mij we dat nog niet zijn. Dat ja. het gewoon een ongelooflijk uh, ja, onevenwichtige zooitje elfvallen is. Wat ja. er uh, op de velden te zien is. Hey, maar dan moet je maar je voordeel ja. mee doen. Maar, maar, ja, dan kun je ook gewoon... Elke week leuke verrassingen te krijgen. Nee, maar zo is het. Wat, wat me wel opvalt, als tendens, hè. Normaal gesproken ja, promoveren best. er een paar prutploegen. Nou, die staan daar meteen stijf onder aan de Eredivisie het hele jaar. En de helft ja. gaat meteen weer terug. Maar moet je nou klopt. eens kijken. Bik. Ja, dat klopt. Go ahead, krambuur. Superlekker bezig allemaal. Ja, dat komt ja. omdat niemand meer kan voetballen. Oh, ja, of die, of die promovendies zijn een slagje mee Nee, dat is nee. niet het geval. Nou, ik vraag het even Leo. Leo, Oh, over, oh sorry. Leo? Nou, het is allemaal wel een beetje naar elkaar toe. Ja, zie je, he. dat zeg ik toch. Ah, maakt nee, er, dat zei je is, helemaal niet. De ding. mediator is hij weer. Hé, oh, nee. hey, wat vond je nou van die wedstrijd tegen Turkije? Wat vond ik van die wedstrijd tegen Turkije? De wedstrijd van Oranje tegen Turkije, dat weet je die waar Ach, je... dat, je, dat, je, dat is... He, wat is het nou ja. elke vraag die ik stel? Eerst, eerst moet ik serieus doen voor jullie tegen Leo. Doe ik serieus tegen Leo? En dan is, is elke vraag niet goed die ik stel. Ja, maar je moet nou ja, doen. zo zet je stapje voor stapje. Ja. Dan komen we er wel. Ja, dan komen we er wel. Ik vraag je even wat voor van die zijn. Leo, vond jij het optreden van Oranje uit bij de Turk goed of slecht? Of weer tussenin? Nee, dat vond ik uitstekend. Meen je het, ja? Uh, ja, prima, prima gespeeld. Ja, ja geweldig. Voor graag. Nederland B dan? Ja, nou, Nederland B bedoel je? Ja, ja, je ja Gewoon tweede helft al, ja, zei ik. Ja. Nee, ja, met, met, met wat, ja. hey, nee, uh, Leo. Vroeger ja. keek ik liever gewoon naar clubwedstrijden en niet naar Oranje. Vond ik altijd een beetje zeikrig behalve op een eindtoernooi. Maar, ja. eind maar, maar tegenwoordig, als je leuk voetbal wil kijken, moet je naar Oranje kijken. Zo is het ook. We hebben het bijzonder geschoten met onze bondscoach. Geschoten? Ja, goed geschoten. Goed, we zitten Dat is Hartstikke goed, o, de juiste man, de juiste plaats, het juiste moment binnengekomen. Toen Nederland zelfs al helemaal in een tip zat. En, en, en na de, de, de, de mislukte EK was er helemaal niks meer goed. Bert van Marwijk moest weg. De, de, de van Persie was afgeschreven als international. En nou, als je al die uh, krantenartikelen uit die periode leest... dan was er helemaal, deugde er helemaal niks meer van. Ben jij Louis van Gaal goed? Van Gaal, ja. Ik vind Louis van Gaal uitstekend als bondscoach. Ik vind He? Louis van Gaal uitstekend als uh, manager van Elftallen op korte termijn. En dat is zo bij het Nederlands Dat doet hij goed. En hij houdt nu ook de kaarten mooi op zak. Hey. Hij heeft uh, driemaal gezegd, die gaan mee naar het WK en de rest moeten maar verkrokken tot het hey. laatste moment. Hij heeft groot Leo? Ja! Maar, maar niemand was toch blij met Louis van Gaal als bondcoach. Of, was jij, was, of was, jij direct, was, was jij direct al blij toen je werd nee. aangesteld? Ik nee. vraag nee. het even open. Oh, sorry. Ja, doen we, gaan we weer. Was, Leo? Was ja, jij ja, direct ja. al enthousiast? Niet. Maar, ik zou nee, wel nee, vragen, maar was, was, was, was, was je direct... Leo? Ja, dan vraag ja, maar. Ja, maar was was die... je direct al enthousiast toen Louis Gamer werd aangesteld? Ik vond het uh, toen ook wel een goede keuze. Ja, nou, ja, zeg. Jan ja. schrijft, denk. Jan herinnert luist, zich luist anders. Luister maar, eventjes, uh, luister maar even de bandjes terug. Oh. Maar waarom is Louis zo goed? Oh, dat heb je al gezegd. Je ja, hebt al gezegd, oh, maar, ja, maar heb je er nog een Maar, kutsel? eerlijk is eerlijk, je had toch niet, dat destijds in die onwijze dip naar het EK... ...niet te kunnen denken dat we soeverein met één gelijkspelletje en de rest gewonnen hadden. Ja, maar, maar tegen wat voor ploegen, jongens? Haar nou, er is, nou, is tijd geweest op, dat we tegen de Turken ja, en neemt, de Roemenen wel, en de Zweden erop gingen, straks in de WK, dan komen we in de groepfase... Als jij in een pool terechtkomt met Hongarije, met Roemenië en met Turkije... ...en je hebt de geschiedenis van het EK achter je, dan kijk je niet optimistisch naar... de kans op kwalificatie en als je dan ja. ziet hoe het uh, anderhalf jaar verder is geworden, ja. dan heeft Verhaal meer dan uitstekende ja, ja, ja. prestatie geleverd. Simpel. Ja. 2-0 tegen Andorra. En als je dan uh, zegt van ja, Gelijk, tegen de Islant. tegenstanders waren uh, waardeloos. Nee, de Nederlands zelf heeft er vaak voor gezorgd dat die tegenstanders waardeloos speelden. Oh ja. Nou. Ja. Maar waar, waar, waarom? Waarom? Wat heb jij tegen Verhaal? Dat is een open vraag. Ik heb er wel niks tegen Verhaal voor de Ajax 195. Champions League laten winnen. Kan man kan niks fout doen. Dus eigenlijk zijn, ben je het eens met Leo. Ik ben, hartstikke, ik ben altijd oh. een eens met Leo. Leo, ik, ik, ben, ik heb geen probleem met Leo hoor. Leo begint tegen mij altijd. Ja, maar dat is om jou een beetje op te voeden als journalist, jongen. ik, ik wil allemaal geen journalist worden, Leo. Maar je wordt met de week beter. Jan wordt demagoog. Ja, en Jan, je bent ook wel. Uh, wat, wat deed je met die Meili Vos? Wat was dat nou? Wat heb ik met Meili Vos gezien? Ja, laat we, ik zo eens we, we even weten, ja. Wat heb jij gezien wat ik met Meili Vos deed? Ja, dat heb ik gezien, ja. Wat deed ik dan? Sneerlap. Nee, gewoon echt... iemand op het hoekje opwachten. Heb je Mij Vos op het hoekje, en, je, Mijlien, en, en, het hoekje en, opgewacht? Ja, ja, ja. en vriendin van? En een microfoon onder de neus douwen, ja, nou, Dat onder is de toch neus, direct? tussen de tieten. Oh, nou, ja, ja, al. ja, ja dat snap Sorry, Ja, het was gewoon echt, echt, ja, echt een onbehoorgedag. Ja, maar stabiel ergens toch. Nee, maar wacht eventjes. Wat gebeurt hier nou, jongens? Jullie zijn aan het stigmatiseren. jij en Jan leeftijdsgenoten, zijn mij aan het stigmatiseren, aan het wegdouwen in de hoek. Jullie, jullie nee, trekken de hoor. Zwarte Piet was, richting mij. De, toen hij ze net zei dat jij uh, de microfoon... Ik zat helemaal niet bij haar tieten! Nee, nee. dat had ik nou, wel gedaan. Dat had ik zeker nee. gedaan. Wat zei, je je zegt sloeg dat die... Je wel, die microfoon hoor. tussen haar prachtige borsten in. Ja. Ja. Niet jongen! En Leo, zeg nou eens ja. in oh, je, ik ja, moe, heb heb me het geval... Jij ja, hebt de legendarische zelfbeheersing, maar had jij het ook niet gedaan? Ik natuurlijk wel. Ah, sorry dan. Het ene, ah. ik, ik stond daar ze kwam om een hoekje. en, ik en jij botste dat er nee nee jongen al, jij, hebt een, jij een hebt een half uur je hebt een half uur op die hoek staan wachten tot ze kwam nou meestal uh, sta ik wel om een half uurtje te wachten tot iemand uh, ja komt ja ah, ah, zo, ah, <laughs> <laughs> maar zo is het gegaan en dan willen jullie natuurlijk ook even weten hoe uh, Ajax het gaat doen tegen Celtic komen dus. ja hoe gaat Ajax het dinsdag tegen Celtic doen Romelio uh, ik denk dat Ajax gaat verliezen. Oeh. Mooi, en waarom? Omdat uh, Ajax, uh, zo wat ik erover over lees en over hoor, dat zelfde ik schromelijk onderschat. Ah, ja. Zijn we die punten al in de knip, zeggen ja, In de knip, en dan gaat hij... Uh, nou, ik dacht het ja. niet. Nou, nee. Gaat, die gaat dus gewoon verliezen. Nou, Hoeveel? 2-0. Goed. Leo, bedankt! Onwijs bedankt, Leo. Ik vond je. Ja, heel goed, sterk to, to, to the point. Dat wou ik niet zeggen. Oh. Uh, nee. Jan uh, Heemskerk, ja. hartstikke bedankt ja. Voor, ja, het, gedaan, uh, voor het onderhoudende en, en inhoudelijk zeer sterke gesprek. Dankjewel, jij ook. Heel goed. En Jan, de En Jan bedankt. Roos, blijf ja. overdrijven? Ja, Leo. Dag <laughs> ja. ja, eh, nou, Leontje! Eh, Dag! Dag! Leo! Dag! Dag! Ja. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Hij is een groot voorbeeld voor alles met de vallers. Onze Martin. Martin. In Tsjechië hebben wij een gezegde en dat gaat als volgt: kloofekotiero, wasnost, wasnacht, visvikauli. En dat betekent: een man herken je aan die zwarte van zijn ballen. Grote klote is iets de mannen van die scheit. Volgens Martin heeft onze premier de noten van een mier. Roesland naait ons al weken droog in de reet. En kier op kier zet die poet in ons verpaal. En wat doet die markie? Die doet helemaal niks. Maar Kvark laat dit oplossen door die nicht van een timmermans. Rutte is geen leider, een onzichtbare pot appelmoesje zit. Zijn hele imago had hij kunnen opbouwen door tegen Rusland te zeggen... dat zij niet met ons moeten voeken, Dat zij hun gas maar in hun Karpatenrijd kunnen steken. Maar nee, Rutte gaf weer eens niet thuis. Roesland heeft ons nu in die tang. Ze weten dat wij slap zijn. Dat wij geen kloten hebben. En dus zullen ze ons alleen nog maar verder vernederen. Onze premier ligt al op die knieën. Poetin hoeft hem er alleen nog maar in te schuiven. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ik heb trouwens zelf ook deze week... Hier aan zijn nog wat dingen geschoven. Die herfst heeft erg veel invloed op mijn eikel. Alleen valt die niet van zijn boom. <totstuk> <totstuk> Nou ja, eventjes even nieuws tussendoor. Er, er is een brief binnengekomen van een mailtje van de meneer Doorn uit Amsterdam... die zegt dat wij de PvdA wel mogen uitmaken voor graaiers en oplichters. Maar dat we ook de VVD niet moeten vergeten. Wat oh. op zich grappig is, aangezien we net anderhalf uur lang de VVD hebben zitten besje Nou, zeg het dan maar even voor ja. hem. Ook bij de VVD zitten veel graaiers. We weten het, meneer Doorn. Zo, hè? Wat leuk dat jij. Nou, toch lezers... nou, het is toch grappig? Ja, dat, je, dat, je, dat de mensen toch een beetje zo oh, om, nou, het gebrek, om het gebrek aan telefoon uh, Henk, weten te komen. Door ons mail te sturen op uh, uh, wat is het ook eigenlijk weer. Hoor je hoort wat ons mailadres is? Echt Ja, echt Nou, doe dat maar. Ik vind het wel grappig, joh. Dus uh, je kan het gewoon lekker even filteren, even lezen. Nee, vind je dat grappig? Nee, ik vind het wel een elke ouderwits. Ik vind het totaal niet grappig. Nou, oh, nou sorry. Uh, hoe dan ook, uh, hoe je het ook draait of verkeerd. De D66 is in de peilingen De grote winnaar. staan nu achter de SP en de PVV Als derde en nog voor de twee regeringspartijen En dat komt omdat ze de mede-architect van het begrotingsakkoord zijn Nou is dat slim gedaan en Of staat Pert nu te glimmen op een tijdbom We gaan gauw naar Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid van D66 Het Haags geluid. Een hele goede nacht Kees Verhoeven van D66 nacht. Keesie, gefeliciteerd. Hartstikke goed in de peilingen. Ah. Ja, nummer drie in de peilingen. Groter dan jullie beide vrienden. Je hebt alleen de PVV en de SP nog voor je. Hoe vind je die? Nou, die tellen niet mee. Dat, nee, de, dat zijn, uh, zijn splinterpartijen, ja. Hele grote sprintenpartijen. Maar nou. Die nou, dat niet. zijn wel hele grote sprintenpartijen. Ja, maar ze doen niet mee. Niemand oh, dus, wil ja. er iets mee. Dus, nee. is, ja, dus, ja. dus uh, Kees, voor alle salonvege partijen, nummer één. Gefeliciteerd. Nou ja, peilingen zijn palingen. Ja, ga nou. Wow, op toch iedere keer. Je hebt samen dat met die vrolijke uit. veilingmeester de hele dag slagroptaartje te bikken. En nu opeens zegt, ja, peilingen is een palingen. Het is vreselijk. <laughs> ja. Nee, het is mooi. Het laat zien dat mensen. Um, toch waardering hebben voor partijen die wel proberen constructief uh, ja, vooruitgang te creëren. Oh, noemen we het zo tegenwoordig. Ja, nou ja, SP en PVV zijn natuurlijk wel, zijn wel de andere uitersten van het spectrum. Maar het is positief dat wij in ieder geval gewaardeerd worden op onze uh, nou, meedenkenheid. Ja, fantastisch. Begroten je een kort doorheen. Ben je een beetje trots? Nou, trots is denk ik nooit goed om gelijk naar zo'n akkoord waar weer heel veel dingen uit voortkomen om dan gelijk te zeggen ik ben trots. Nee, het kost toch het 6 miljard. de komende maanden uh, uitpakt, maar we hebben wel, uh, in ieder geval waar ik, waar ik blij mee ben, is dat we ervoor gezorgd hebben dat er wel weer stabiliteit komt. En dat er ook wel een pakket met maten ligt waarvan mensen ook een week later nog steeds zeggen we, nou... Uh, Ietsje minder dan goed iets minder de vorige de week hè, okay, toch, maar goed. Ik, ik denk heb dat dit dan, de... dan niet gelezen nee, hebben. Chris, nee, nee. heb jij niet het gevoel, even heel eerlijk, dat je misschien wel wat puntjes hebt binnengehaald, maar dat je dan wel een plan moet steunen dat eigenlijk slecht is voor Nederland? Nee, volgens mij is dat heel goed afgesproken. Er zijn een aantal dingen waarvan we hebben gezegd, dat testen we voor. Nou, dat zijn met name economische dingen hè. Ja. Dus uh, de 6 miljard, uh, de hervorming op de arbeidsmarkt. De 500 miljoen voor onderwijs. Nou, dat zijn dingen waar wij van hebben gezegd, daar staan we voor. Maar er zijn ook een heleboel onderwerpen waar we heel gewoon uh, duidelijk hebben gezegd: bijvoorbeeld tegen SGP en ChristenUnie, medisch-ethisch, daar valt met ons niet over te praten. Met jullie in ieder geval. Ja, heb dan je daar wel abortus en uitriciën dat ze gedoe? Precies, dat zijn dingen waar wij niet met de ChristenUnie en de SGP op één lijn zitten en ook nooit zullen komen. Nee, maar dat maar dus ook, het, ja. uh, ontwikkelingssamenwerking of uh, de rechtsstaat, we zijn nog op de rechtsstaat, griffierechten, allemaal dat soort dingen, daar zijn we het volledig oneens met het kabinet en dat blijft zo. Ja, maar, maar, maar ben je dat niet gewoon, heb je niet gewoon je ziel naar de duivel verkocht om ook een keer wat te zeggen te hebben? Nee, allereerst is uh, PvdA en VVD is een hele hoop uh, niet goed aan, maar natuurlijk niet, uh, niet zo erg. Dat zijn J partijen nou. die toch wel dichtbij ons zijn. Nou, Kees, uh, die Kees. Die hebben op een aantal punten wel nee. vergelijkbaar. Nee, Kees. Dus, uh, nee, Kees. Heel goed, Kees. Kees. Dan, Kees, Kees, Kees, Kees. Oh, jij zei niet zo Ik heel lang geleden... Ik wil de lijn een beetje storen, maar jij bent het Jan. Ja, uh, niet zo heel lang geleden konden ze niks goed doen hoor. Nee, nee, ze hebben, ze hebben vooral in het begin van hun, van hun, van hun kabinetsperiode, uh, vorig jaar rond deze tijd, hebben ze echt een aantal hele grote ja, fouten ja, gemaakt. niks was dus goed. Ja, en nu staat Alexander in het midden te glimbollen en dan opeens is het wel goed. Dan staan ze lekker dichtbij. Nou, nou, nou, nou ja, we, hebben ik... ze, we hebben ze weer een beetje de goede kant op gekregen, Jan. Liever... Misschien moet je de gekozen burgemeesterschappen nog in gewoon je kees. En met deze 66 erbij gaat het gewoon ja, weer. Kees, hey, luister eens, die 650 miljoen. Hey, dat is op, hartstikke goed. Doen, jongens, daar dat zouden we wel, zou we wel eens een beetje positief over moeten Ja, over, dat, zou, dat zijn. gaan we ja, zo politie, doen. Ja, maar eerst even dit: die 650 miljoen onderwijs ja. die, die moet nog ergens vandaan komen. Daar is helemaal geen geld voor. Jawel, die is gedekt. Waardoor dan? Er is, er is, er is, zeker, er is zeker een manier om dat geld uh, uh, vrij te krijgen. Op 2013, december 2013 wordt dat geld overgemaakt aan de scholen. Echt waar? Uh, en er is altijd een onderuitputting, zoals dat heet. Het niet opmaken van geld in de begroting, wat altijd rond de 600-700 miljoen is. Precies. Dus daar kan het vandaan komen. Dat heeft de minister van Financiën ook gezegd. Ja, ja. Ja, en anders dan loopt het tekort op. Maar dat geld voor onderwijs is hard. Ah, okay, even komen. een moment. Onder moment tot daardoor zou uh, Ome Jan-Kruijf zeggen. Eh... Uh, dus normaal, als het huishoudboekje dus niet helemaal goed gaat, dan is er geld over en, en dat kan je dan pompen in, dus in het onderwijs en als dat geld niet over is, is dan, dan loopt het begrotingstekort maar weer op. Maar dan heb je weer een groot probleem met je 3% en dan wordt Europa boos, terwijl jullie de grootste Europa-liefhebbers zijn van, van de wereld. Dus, dus eigenlijk is je liefde voor het onderwijs nog groter dan dat getijs hem in Brussel. Nou, dat is sowieso waar. Maar wat je gewoon moet realiseren is het volgende. Dus elk jaar wordt er een begroting gemaakt. Die moet sluitend zijn. Daar ja, ja, ja, zorgen we ja, nu weer voor met ja, die 6 miljard. Precies, ja, en elk jaar blijkt, heel rustig blijven Jan, blijven denken... dat ja. er 600 à 700 miljoen ja, ja. uh, uh, onderuitvulling is. Dus niet ja. uitgegeven geld is. Ja, precies. Nou, daarvan hebben we gewoon afgesproken dat dat naar onderwijs gaat. Ja. Maar dat we ook gewoon van hebben gezegd... dat geld voor onderwijs, dat komt er gewoon. Dat is ja. een wens die we al heel lang hebben. Maar stel nou dat het uh, proberen dus niet over, is case. gewoon hard geld wat er ook gaat je komen. Ja, maar waar, waar komt het dan vandaan? Dan had het kort gewoon... Oh, oké. Okay, hey, en die ja, 50 miljoen voor maar dat de... dat gaat niet gebeuren, want al, al, al een aantal jaar is de onderuitputting ongeveer ja, 70 miljoen. Precies. Dat zijn gewoon best wel vaststaande getallen. Ja, ja. En we zouden dit echt niet doen als het onverantwoordelijk was. Niet staat vast en in de crisis. dat zou ook he? niet gekund hebben, want Dijsselbloem zit zelf voortdurend in Europa met ja, al die uh, landen te overleggen. En die zullen hem echt niet laten weg met een, met een onverantwoord uh, pakket van 6 miljard. Ah, nu u er zo dicht op staat, hè? ben je eigenlijk nog steeds zo blij met het hele Europa? Met, de, met, die, met die enorme begrotingsdiscipline waar we nou te benen zelf zo gek op waren? Nog niet al te lang geleden. Nou, het lijkt me heel normaal dat als je eerst tegen andere landen zegt dat ze zich aan de regels moeten houden... ...dat je je er zelf ook aan houdt. Ja. Dus ik zou het, zou het erg vreemd vinden als wij nu ineens daardoor kritischer over Europa waren. Ik, wij vinden echt niet dat Europa een soort walhallen is waar alles goed gaat. Hè. Die vergaderingen in Straatsburg zijn zo'n voorbeeld van iets waarvan iedereen vindt het raar dat dat maar, dat ja. dat dat maar niet opschiet om nee. dat te, te beëindigen. Maar ook het in, in, in, de, in de klauwen krijgen van banken, waar, waar landen zo eindeloos lang over soebatten. Terwijl wij gewoon zeggen, zorg dat er een hard controle-orgaan komt. Dat duurt allemaal wel erg lang, dus je kan nog veel beter aan Europa. Maar ja, Europa is voor heel veel dingen toch nog hè, de beste oplossing. Je kunt als Nederland nou helemaal niet alle problemen in je eentje oplossen. Nee. En bovendien hebben we er heel veel geld aan verdiend de afgelopen jaren. Heel Daardoor veel, vandaar dat we ook al uh, een beetje de zwakste economie van Europa hebben. Dat heeft weer andere oorzaken. Ja, we hebben het, het een paar maanden geleden wel eens over gehad. Het klimaat. Dat heeft bijvoorbeeld te maken gehad met de woningmarkt, hè? Ja, precies. Eh, binnenlandse, binnenlandse problemen houden onze economie eh, tegen en niet zozeer de export. Maar eh, jij bent dus niet eh, eens met de, velen, de velen, velen die langzamerhand zeggen... dat misschien wel wat minder eh, lastenverzwaring zou kunnen... en misschien iets meer investeringen en lastenverlichting... voor burgers die dan misschien ook weer een beetje op, op, op stoom komen? Nou, investeren en lasten verlichten, dat is een uh, onmogelijke combinatie, uh, Jan, want dan moet je eerst, zeg maar, minder geld uitgeven en dan toch weer meer geld gaan uitgeven. Dus dat is, dat nou ja, is niet... nou, zou, je, je, moet je, niet, je moet het niet allemaal bij de burger vandaan halen, dat is ook nog een Nee, Nee, dat, ja. dat is waar. Kijk, dat is volgens mij is dat een van de dingen die nu langzaam uh, tot steeds meer mensen aan doordringen is. Uh, we hebben in de jaren 80-90 een soort van heilige verzorgingsstaat gehad, waarbij iedereen geholpen moest worden door de overheid. En steeds meer mensen beginnen door te krijgen dat dat onbetaalbaar wordt. En uiteindelijk dus ook weer slachtoffers levert, omdat je dan natuurlijk toch een overheid hebt die het ineens allemaal niet meer kan. En dan staan mensen alsnog in de kou. Dus volgens mij gaan we nu langzaam maar zeker naar, naar een uh, land... Met een wat kleinere overheid, dat duurt nog lang, want het gaat heel langzaam het kleine maken van de overheid. Nou. En het tweede is dat de lasten, ja, die moeten natuurlijk verder omlaag. Maar goed nieuws in het begrotingsakkoord is bijvoorbeeld de, de, de belasting op arbeid, dus als je werkt, die is anderhalf miljard lager dan, dan in het regeringakkoord. Oh, wat lekker. Hey Kees, en 50 nou ja, miljoen... ja, wat lekker. Kijk, je gaat er wel heel makkelijk overheen. Maar dat nou, zeggen. dat zijn mevrouw ook aan, ...aan lasten voor mensen die een baan hebben. Dus, en we willen toch allemaal dat werken loont. Hey Kees, 50 oh. miljoen minder bezuinigen op de publieke omroep. Ja, uh, hebben, we ook nog, uh, hebben we ook nog geregeld. Ja, bedankt, want ik maakte me wel zorgen, want ik had namelijk een Porsche besteld. En ja, ik zag het op Twitter. Ik denk, dat we niet goed. Lachen. Ja, moest je erom lachen? Maar, ja, om jouw, om jouw tweet moest ik lachen, maar ik vond het natuurlijk toch weer Ik denk van ja, weet je, uh, jullie zijn dan een van de vele voorbeelden van de publieke omroep, uh, de programma's die gemaakt worden. Uh, maar ik ben toch wel blij dat we dat hebben kunnen regelen. Ook, om, ook omdat bijvoorbeeld het geld voor drama's en documentaires overhuid blijft, regionale omroepen. Ik denk dat het precies dat, dat verschil maakt wat nodig was om ervoor te zorgen dat het publiek omroep niet te snel afkalt naar een zeer bedenkelijk. Noem je nou echt Janne net een drama? Uh, nee, ja, dat we, is wel een drama soms. Ja. Echte Janne kan echt een drama zijn. Ja, we hebben wel, we, we uh, hebben uh, wel begrepen dat we jullie ah, meteen jezus. extra zendtijd geven, dat voel je toch wel? Ja, Kees. We geven jullie meteen wel extra zendtijd. Dus ja. Dat hebben we ook. Je hebt een uh, beetje ons hypotheek. Ja, uh, ja. uh, ja. je weet het is echt. Politici knokken echt om, uh, om uh, ja, s'nachts om een uur op één bij de echte Jan. Dat is ellebogenwerk. Nee, dat, dat is ook, dat is ook liggen ja. en wachten tot het de telefoon gaat. Ik snap het. Maar ja... Uh, ik... Nou, sommige ja. mensen zijn daar erg teleurgesteld over dat ze nooit mogen. Nee. Maar omdat Kees oh. gewoon onze favoriete d er is, en mag D66er. Kees eigenlijk altijd. Ja, ook wel okay. ja, vanwege nou, die... Ja. Niet, dat is anders dan meegenomen. Ja. Nou ja, goed. In ieder geval, uh, uh, Kees Verhoeven, uh, morgen weer vroeg op en het land redden of heb je weer vakantie? We hebben uh, reces. Ja. De vleugelde uitspraak van Tweede Kamerleden: reces is ja. geen vakantie. Nee, precies. Dus, uh, nee, morgen En, en, en, en, we uh, en wachtgeld is door ook geen www. stukken lezen, e-mails van mensen beantwoorden. Ja, ja. Fijn, Kees. Twitteren. Bedankt uh, dat je leeft. <laughs> Twitteren. <laughs> Kees, uh, uh, uh, geniet van je reces. Dat is geen vakantie doel. Wat we niet, ja, goeie, wat we niet vakantie noemen, maar wel zo beschouwen. Ja, nee, dat doen we niet toch? Ah wel. Nou, dag Kees! Ik dat eruit komen. Ja. Dag, Dag, Jezus. Dag. Dag. Het Haag's Geluid. De Panther is helemaal klaar met de graaiers en de leugenaars. Dagboek van panter. Hero Brinkman is natuurlijk een redelijk zwakbegaafde en zelfingenomen kottenbijer, Maar één ding ziet hij goed... Politici van de traditionele politieke centrumpartijen vinden zichzelf zo speciaal, zo verheven boven ieder gebod, elke twijfel en alle kritiek, dat ze gerust mogen stelen, liegen en plunderen en elkaar leuke baantjes toeschuiven. Zij zijn immers de dragers van het absolute gelijk. Zij zijn tot slot onze hoop in bange dagen. Alleen zij staan tussen ons en het politiek-maatschappelijk armageddon. En dus moet hen worden vergeven wat ons zou worden aangerekend. Moeten we begrijpen wat onbegrijpelijk is, vertrouwen wat onbetrouwbaar is... en accepteren wat onacceptabel is. Of het gaat om stelen van de armen, graaien in de staatskast... Het breken van heilige beloftes. We moeten het pikken, want zonder de regentenpartijen... en hun bijbelparasiet is het land verloren. Gelooft u het? Ach, wie begint er toch een splinter met principes? Wie splitst zich af en blaast nieuw leven in het liberalisme... de sociaaldemocratie of de christendemocratie? Wie wordt het eerlijk alternatief? Wie is de geloofwaardige hero Brinkman? Mijn stem is er vast binnen. Dagboek van de liefdespanter. Volgens vader Dimitri was zoon Jeyoen Bontink onder valse voorwenselen door jihadisten meegelokt om te vechten in Syrië. Vader bewoog hemel en aard om zijn zoon te bevrijden, maar hij kreeg hem niet te spreken. En nu is Jeroen plotseling terug via de Nederlandroute. We bellen met vader Dimitri Bontink. Goedendag, Dimitri Bontink. Goedendag, vrienden uit Nederland. Uh, lang geleden. Uh... Niet meer gehoord, maar ik weet dat jullie steeds de story hebben gevolgd. Zeker. En ik kan jullie alleen maar meedelen, ja, Witter ook, dat de derde missie is geslaagd. Hij is terug, hè? En, en wel, in goede gezondheid, uh, niet getraumatiseerd, zeker niet, terug uh, heb gebracht uh, in Europa, in België. Eh. Heeft u dat zelf gedaan of is hij uh, via de Turkije-Nederland-route gekomen met andere strijders? Uh, wel, uh, ik heb dat zelf gedaan. Uh, Hey, wij hebben uh, vlucht genomen, uh, Hatay, Istanbul, Istanbul, een Europese luchthaven. Hey, waar heeft waar u... we juist land oh. zijn, in welke stad in Europa, dat kan ik niet mededelen. Uh. Maar ik kan u alleen maar mededelen dat wij op een officiële, legale manier, met ja. zijn internationaal paspoort, uh, veilig uh, geland zijn in de u... Europese luchthaven. Waar heeft u hem gevonden? Daar ga ik ook geen uitspraken over dus oh. Weet je, uh, Ik zal eerlijk zijn tegen jou, ik zal een tipje van de sluier uh, oplichten. Ik, heb, ik ben beschaamd om beleg te zijn. Want ik heb uh, met betrekking tot de derde missie van niemand in België hulp gehad. Oh. Uh, Integendeel, ik heb uh, hulp gehad van mensen uit het buitenland. En uh, vooral Fransen, de vive la France zal ik maar zeggen. Ook van ons Om, niet? de weinigheid Ik kan ik niet in de tijd treden over het hoe en wat. Uh, ah. Want ik wil de, de veiligheid van anderen niet in het gedrang brengen als u verstaat wat ik bedoel. Ja, Zeker, maar, ik wel. Uh, uh, uh, maar uh, begrijp ja. ik nou dat, of, dat uh, Joen wel is gearresteerd door de Belgische justitie? Ja, ja, dat wil ik je juist mededelen. Dus uh, we hebben een, een, een aantal dagen, we waren al een aantal dagen in Europa om te acclimatiseren. En dat hebben we ook gedaan. We zijn gaan shoppen, we zijn oesters gaan eten, uh, ja, de hele wereld uh, is erop uitgekomen. Uh, er is dus een lek geweest, ik weet niet van waar of wie. Maar bij jullie, ja. bij de goede vrienden in Nederland, een heel mooie, leuke omgeving om te acclimatiseren. Ja. Nederland, het was echt fantastisch. Uh, hij is gaan uh, galopperen, gaan paardrijden op het strand en zo verder. Uh, dat was heel leuk. Uh, echt heel tof. Hé hey, meneer, en, Ja, en dan vrijdagavond, uh, uh, want we hadden het al aangekondigd dat we, uh, dat we naar België gingen komen, maandag normaal voorzien, om uh, zichzelf vrijwillig te gaan aangeven, samen met zijn advocaat, die slags, bij de autoriteiten, bij de politiediensten. Maar hij wou uh, vrijdag, dus eergisteren, zijn zus en uh, zijn mama zien, omdat hij die miste. Logisch, na zoveel ja, maanden eh, van onwetendheid etcetera. En het uh, bezoekje, de familiereniging was blijkbaar maar van korte duur. Want uh, een uur en half nadien zijn ze hier met heel veel machtsvertoon met een twintigtal politieagenten. Zeer provocerend, zeer uitdagend hem komen arresteren. Ja. En uh, dan heeft men hem de dag naar hier voorgeleid Mene uh, bij de onderzoekstechter in België en uh, hem aangehouden en hem overgebracht naar de gevangenis in Haffel. Meneer Bonting, waar, wat, wat... Hij, uh, waar, hij, waar hij op dit moment zeer uh, oh. slecht uh, behandeld zou worden volgens bronnen de gevangenis in Haffel. En hij is dus ook op secreet geplaatst. Ja, punt! Dat betekent... Zet nu een punt! Ja, ja dat is Jezus. Een, internationaal, ja. een internationaal schandaal. Dat is pas isolatie van jongeren, stigmatisatie. Ja. Maar meneer Bonding, uh, even meneer... de eerste 72 uur. Geen contact met zijn familie, dat is verboden. Meneer Bontink, bon ja. uh, hoe gaat het nou met hem? Uh, uh, ik bedoel, nee, he, he, ja. he, he, heeft hij daar nou uh, echt geknokt of niet? Nee, nee. Oh, nee. Heeft hij heeft niet geknokt. Het bewijs, het bewijs is geleverd, want anders had hij nooit live terug in Europa uh, gestaan. Die Die leiders, die emirs, die zouden nooit toestaan dat een van hun uh, soldaten of rebellen... ...zal het terugkeren naar Europa. Ah, Oké. Okay. Dus, dus uw verhaal, u zei altijd... ...hij is eigenlijk onder valse voorwenselen meegesmokkeld... ...hij heeft het niet geweten dat ja. hij daarin gevakst... Ja. ...en dat en, is waar. Hij is, eerlijk, hij is eerlijk geweest tegen mij... Uh, ...dat verhaaltje van Cairo, om daar verder te studeren... ...dat is dus verzonnen geweest... ...hij is daar eerlijk in geweest... ...hij heeft tegen mij gezegd... ...moest ik de waarheid zetten... ...en zeggen dat ik naar Syrië zou gaan... Dan hadden, me, ...dan hadden jullie mij als ouders tegengehouden... ...en zou ik nooit mogen vertrekken hebben. Maar hij, was, hij wilde dus wel gaan vechten. Nee, het sociaal rechtvaardigheidsgevoel, hij willen de mensen gaan helpen, Vrijwilligerswerk. Ja, Oké, okay, dat is dan Vrijwilligerswerk in een bloedige oorlog, wat wil je ja, willen gaan Ja, dat kan, doen? Je kunt mensen verbinden. Ja, wel, je kunt... ja, dat is de religie. Het is enerzijds 60% sociaal rechtvaardigheidsgevoel oh. bam, en 40% de religie. Heeft u hem nog dat een... Bij die, bij die moslimse religie ja. wereldwijd een broederschap is, ja. als een land van hun in conflict is, dat het ja, normaal is voor die moslim broeder, voor die gelovigen, dat die elkaar gaan helpen. Maar, maar heeft u hem nog een beuk voor zijn hartstikke verkocht? Een schop voor zijn kont. Of jou nog even een beuk voor zijn hartjes heeft verkocht, omdat hij weg is gegaan. Een beuk voor zijn kont gegeven? Ja. je nou? Ik zou wat Zeg maar als boze vader, dat je zegt. Oh, zo, dan ben je. Bam! Dat je daar een klap voor zijn smoel verkoopt. Ja. Oh, ja, dat bedoel je Ja, En een klatje gegeven of zo. Ja, maar Nee, helemaal niet nee. Nee, ik heb... ik, heb, had ik wel nee, gedaan. Ik heb, maar dan bent u een beter uh, mens dan ik wij, meneer meneer ik heb, ik, heb geluisterd, ik heb geluisterd naar hem. Weet je, wij hebben intensief uh, heel veel uren uh, samen uh, doorgemaakt om, om uh, mijn vragen te stellen. En ik had dan ook graag antwoorden uh, yeah. gekregen. Dus... Uh, niet, zeker niet op een manier, maar niet op dat is een verkeerde aanpak. Nou. Uh, nee. Fijn dat hij weer die terug is. Als jongeren nodig hebben als ze die terugkeren, ja. dat is vooral liefde ja. en een liefde. warm bad. Nou, fijn dat hij ja. weer terug is. En ik zou zeggen, heel af en toe ja. ook uh, een beetje luisteren naar hem, hè. Niet alleen maar zelf kletsen. <lacht> Jees, met name. Ja, ik kan wel praten, hoor. Dat vind ik hem nog en toe, nee. In Nederland ja. zetten we af en toe een punt en dan haal je adem, hè. Dat, kan, dat kan ook <lacht> gewoon, hè. Nou, ja. meneer Bont, ik ga lekker slapen en genieten van je joentje als hij weer terug is. Ja, dat zal ik zeker doen. En ook tot binnenkort als wij uh, vrij zijn, dan komen ja. we terug naar Zeeland. Gaan we bellen. Ah, gezellig. Ja, geweldig. Tot ziens, ja. tot dan. Dag goede manting. Ja, tot dan. Ja. Ja. Ja, doei. Dag. Ja, na vier weken al een echt begrip, de echte de pitch iets aan de man te brengen, op zoek naar een nieuwe baan... iets kwijt, een belangrijk inzicht dat het volk moet horen... meld je aan via echte Jan at tv. En wie weet krijg je twee minuten van roem en glorie. Deze week gaat het over Jan, de kever van Ramon en Goedendag Ramon! Hey. Um, uh, wacht even ja, Ramon, ik ga dit even uitleggen. Er is een beetje vreemd vreemde intrede bij het, maar de kever van Ramon de klein is gejat. En hij mag hier even opsporing verzochtje ja. spelen. In de maar Ramon, als het maar snel, fel en inspirerend is. Ramon, daar gaat hij. Bam! Hoi, ja, een paar stel uh, klootzakken, die hebben mijn auto gejat. En, uh, ja, ja, dat snappen wij ook wel doen. dat het een auto is, maar zeg eens even wat... Um... Ja. ja, dat is echt heel raar. Dat is, ja, stel klootzakken, die hebben mijn vrouw gestolen. Ja, dan moeten we toch weten wat voor haar ze heeft. Ja, nee, het is een zwarte kever, uh, 1950, uh, brilletje achter. Van wat een dat je oud is. ding, zeg. Ja, dat is ook een oudje, Een ja. klassieker. Ja, het is een klassieker. Ja, dan, en, uh, waar was het? Wat is het nummerbord? Wat krijgt je dan? Het is Nicodore Teo, 8176. het is een zwarte. En uh, ja, als je ziet en je denkt, van wat een mooi ding. Ja, wat het gekke is, dan, dat is natuurlijk een, uh, een ouderwets dingetje. Uh, die zijn er niet zo heel veel, die vind je toch zo terug, Mon? Ja, ja, dat had ik ook gehoord. Maar als iemand hem in de schuur houdt, dan uh, houdt het op, hè. Nee, Hé, maar Ramon, waar was het gebeurd? Oh ja, waar dan is hij de... nou gestolen, joh? Even het, gewoon het, de standaard politievragen. Het is uh, twee weken terug in Enschede, ziviachter. Ach, zie je ook wel. En uh, uit het centrum van Enschede. Tuig daar in het oosten, tuig! Maar goed, wat denk jij? Is het uh, een polenroute geworden? je wel vlak bij de grenzen? Ach, geef die... nou niet altijd die polen de schuld. Ook niet handig, hè? maar ook niet handig dus om je, je Zwarte auto, auto slow vlak bij de grens te, te laten ja. staan. Dat is niet slim, hoor. Nee, dat is niet handig met al die polen. Maar is het nog een, een bepaald ding waar je hem aan kunt herkennen? Een leuke uh, sticker met baby aan ja. boord? Of, of, of, of, of, of... zo'n of, of zo pluusje uh, dobbelsteen aan je, aan je achteruitkijkspeeltje? Nee, nee, er zit niks, uh, niks geen poesje. Ja, nou, dat is en, ook lekker en, makkelijk. Ja nee, het is een brilletje met een vouwdak, daar rijden we een paar van rond in Nederland, ja. het is een zwarte, dus ja, als je die ziet... Is er een beloning? Ja, precies, is er een beloning. Ja, er is, 500, er is een beloning van 1500 euro, kijk. is goed van in de kroeg. 1500 euro? Dat vind ik serieus ja. geld, hoor. Dat is, ja, dat is, dat is die geld. hele kever niet eens meer waard, ja, joh. Ja, wel, dat is een klassieker. Oh ja. Wat hey, is die waard eigenlijk, de, Ramon? Dat bedrag gaat zeker tien keer over de kop, uh, oh. wat je waardig is. Hey, 15 dus. euro kapot gooien in de kroeg, uh, daar ben ik voorzonder van, ik denk dat ik zelf ga zoeken. Uh, maar zei de politie nog iets tegen je? Ja, de politie was heel snel verplaatst. dus... Maar ja, ja ik mag niet meer hoe de auto's ja. op pad gaan. Ja. Ja. Ja, nou... Het, uh, uh, we hebben het gehoord, Ik uh, vond de pitch Nou, ik vond het... Hij, hij, Ramon kan wel sloom op gang, maar op zich... Nee, hij was een pitch voor niks. <totstutters> was, ik zou inderdaad zou je geen baan geven, dat niet. Maar, maar aan de andere kant, als het... Als het wacht eventjes, wacht trouwens eventjes! Uh, als nou die uh, kever nu gevonden wordt... ...naar aanleiding van, van dit prachtige stuk radio... Uh, dan gaat die 1500 euro niet alleen maar naar diegene die, die dan die auto aangeeft. broer. wij zitten hier ook niet voor de nou, katse Jawel, we zitten zit hij wel. We zitten hier, wel, weet, hier voor, de, voor de samenleving. Nou, maar hol, denk ik. Wil gewoon ik, een deel van de bui. Krijgen wij een deel van de bui dan? Ik krijg honderd piek de man. Hoppakee. Nou, doe ik het wel voor. Jok. Ramon, dankjewel. En we hopen dat hij terugkomt, die oude klote kever van je. Ik hoop het en nog, kunnen, kunnen, we ze, kunnen mensen je ergens vinden eigenlijk? Dat ze zeg ik. Heb ja, nee, ik zie je voorbij rijden. Als je zoekt op Ramon de Klein of Mille Apenstaakje dan uh, dat komt dat allemaal goed. Nou, helemaal goed. Rij. Ramon, uh, en, en succes in de stadbus uh, aankomende weken. Dag! Echt een jammer Poetin denkt nog steeds dat het koud oorlog is. En Markie Mark Rutte weet niet hoe snel hij de koning moet sturen. om zijn te broodjes te bakken met die mafkees in zijn pak. Wij zeggen ambassadeur naar huis en de handelsbetrekkingen opzeggen. Die wodka halen we wel uit Polen. We bellen voor advies en goede raad met André Gerrits, Ruslanddeskundige aan de Universiteit van Leiden. Goedendag André Gerrits. Goedenacht. Meneer Gerrits, moet de koning thuis blijven gewoon? Nee, lijkt me niet. Ten eerste missie, dan een mooi concert. In het balshow Theater en ten tweede denk ik dat we er meer aan hebben als we die ruzie een beetje sussen. die Toch al van de rare incidenten aan elkaar hangt dan dat we het nog eens een keer eh, wat olie op het vuur gooien. Aan de andere kant uh, uh, laat Poetin uh, continu zijn ballen zien en laten wij continu onze ballen niet zien. Nou, dat is helemaal niet waar. Hij laat wel continu zijn ballen zien, maar het past een beetje bij dat uh, macho gedrag van hem. Dan ja, kunnen wij toch dat is helemaal niet waar trouwens, want in Nederland, ik bedoel, we hebben sterk de neiging om te denken dat die Russen voortdurend verkeerd zitten, maar dat is helemaal niet waar. Nee. Nederland zat verkeerd in het begin, ja natuurlijk. Ja, de politieke oh, maar dan, Wacht eens even, wacht eens even, hoe dan? Nou ja, uh, als je internationale diplomatie wil bedrijven, moet je niet mekaar uh, diplomaten gaan uh, oppakken en arresteren, want uh, uh, ja, dan werkt het niet meer. Zo simpel is het, had Nederland gewoon moeten toegeven, gelijk, uh, ruimhartig, geven zeur. Nou, dan goed. denk ik dat we verder, minder ver van huis waren dan we nu zijn. Hij heeft toch sorry gezegd, uh, Frans Timmermans? Ja, nou, hij heeft het op zich wel gedaan. Ik heb niks tegen Timmermans. Vindt hij is een uitstekende minister van Buitenlandse Zaken. Maar hij heeft er vier dagen over gedaan. En toen heeft hij het ook nog eens een keer half zacht gedaan. Ja. En, toen en toen dat je... deed hij natuurlijk, omdat hij dacht: ja die Nederlanders die, uh, die staan allemaal aan mijn kant. En die vinden die Russen maar een stelletje Maar Dat zijn ze vaak ook. Maar in dit geval zat Nederland verkeerd. Maar uh, wat vond u er nou van dat Frans Timmermans een excuus aanbiedt? En dan. Uh... Eh. Uh, uh, ja, op zijn Facebook zit. Want ik heb er geen spijt van. <tied> ja, nou dat bedoel ik. <tied> je dat kan een beetje niet doen. Nee, maar zin. dat is Die ook niks. Maar met moeten we even de de goed. Meneer Gerrits, moeten we even goed. gewoon een importban op Russische producten doen? Een importban op Rusland? Ik zou niet weten wat er zou kunnen zijn. Dat, bedoel, het enige wat we zouden kunnen doen wat verschil uitmaakt. is olie en gas. Ja, en nou, laten we dat maar niet doen. Nou, ik zou zeggen. Dat je dat. Nou we kunnen ook nog de Olympische Spelen boycotten. Ja, dat zou kunnen. Ja, nou ja, dat zal mij verder een, een, een, een rotzorg wezen. Ik vind het heel onzin, die Olympische Spelen. Helemaal Zeker Olympische spelen. spelen in een sub sport, dus uh, wat mij betreft mag je die boycotten. Ik vind het een beetje zielig voor die, uh, die sporters. Uh, meneer Gerrits, uh, ja. ja, weet je, die, die Fransi Timmermans die zegt dan in de Tweede Kamer, ja die inbraken zo, dat staat allemaal los van dit conflict. Maar luister nou eerlijk, dit, dit is toch gewoon door de overheid, door de Russische overheid in elkaar gestoken, al die inbraken en het molesteren van die tweede man voor oh ja. ons, toch? Dat oh, is verdomd. Nee, ja, dat weet ik niet. Zo had ik niet. Je bedoelt die inbraak in Den Haag van die draaideur crimineel? Dat hebben de Russen gedaan om ons te provoceren. Nee, ik bedoel meer. De uh, oh. nee. in elkaar slaan van onze diplomaten in Russen. Moskou. Ja, die. Ook oh, dat. Ja, ja. Dat is toch wel een ja, nee, Dat hebben de Russen gedaan. Ja, nee, dat is geen twijfel aan dat de nee. Russen dat gedaan We weten alleen niet precies welke Russen. Maar de Russische overheid zit erachter of niet? Nou, het schijnt wel vrij professioneel gedaan te zijn. Of ja, de Russische overheid is een heel ruim begrip. Het zal niet Poetin zelf zijn geweest, maar misschien wel wat jongens. Wat opgewonden jongens van de geheime dienst. Ja, die misschien, misschien een beetje zo op eigen initiatief dachten: van we helpen, we helpen Vladimir een handje. Nou ja, en we helpen hem. Maar in ieder geval, we leren die Nederlanders. We zijn een klote landje daar aan de Noordzee. Dat zullen we z'n moorders leren. Dat in zou de, kunnen. Meneer Gerrits, in het parool schrijft Dirk Sauer, de een importrussers. Die zegt, die Amerikanen, die Duizenden en die Engelen, Engelsen, die geven ook geen krimp. affaires zijn. Obama schudt de hand van Poetin in Moskou niet eens. Geen mythe, hart tegen hart. Uh, en de, dat maakt ook schijnbaar niet gek van uit... want ze kunnen toch prima door een deur met Syrië... gifgastoestanden en handel gaat gewoon door. Dus de wereld staat heus niet stil. Waarom moeten wij nou weer zo op onze ruggen liggen? Nou, ten eerste gaan we niet op onze rug liggen. Althans, ik heb ons er niet zien liggen. No. Ten tweede, uh, Nederland staat fout. Als je fout zit in de, na, uh, dat, in de internationale diplomatie... kun je een beetje excuses aanbieden... want anders uh, krijg je het gedoe wat, je, wat wij ja. de afgelopen tijd hebben gezien. En bovendien, wat Amerika doet... Je uh, zou niet zeggen dat Nederland het ook kan. Amerika is namelijk nou het machtigste land ter wereld. En Nederland is het niet. Je kunt maar beter een beetje realistisch zijn in de internationale politiek. Dan uh, denken dat je uh, moet brullen of tegen die Russen moet opnemen ja. of wat dan ook. Dat helpt ja. toch niet. Meneer Gerrits, als we Nederland oorlog uh, gaat voeren tegen Rusland, winnen we dan? Uh, zonder enige twijfel. Kijk, nou, dat vind ik dan dat wel leuk. Dat wel vind ik een door. stukje vertrouwen. Ja. Ja, nee, dat is toch wel leuk. Dat <laughs> is toch prettig. Mooi. Dan kunnen we uh, rustig mee slapen. Meneer Gerrits, mag ik ja, hartelijk danken? Dan ja hoor. Uh, Oké, okay, jongens. Er slaap lekker! Slaap lekker! Top! Ja! Bye! Dag! Doei! Oh! Zo! De nanen! Ah, oh, heel erg! Ja. Het is weer zo ver, Jan. Het zit erop, hè? Oh, vind ik zo lekker, jongen. Wat Echt, wat een scoop, Jan. Een... Wat een tijdstip ook dit is, Jan. Ja, wat een ja, niet te geloven, hè? Joshua Lieverstroot die zit gewoon lidmaatschap van op, de VVD. Ja, behalve de NOS. Op. Maar ja, die hebben ook wat anders te doen. Nieuws namelijk van 8 oh, uur vanavond en verhalen. In ieder geval, ja, volgende nog week nog mystery guest. Me, dus dat betekent dat we eigenlijk dat gewoon nog geen gast <laughs> hebben. Maar goed. En voicemail kan je in ieder geval wel dat inspreken. spreken. Wat is het nummer, Jan? Ja, dat is 06300909, Dus afwel 06300909. Of gewoon een mailtje naar echtejan.poon.tv. Ook bedankt voor die lieve meneer Bob uit Aruba. We hebben helaas niet aan, hem, uh, aan Joshua gevraagd... wat het verschil is tussen rechts en liberaal. Jan, dat we die graag willen weten. Maar toch leuk dat er ook mensen in Aruba... zich zorgen maken over dit soort dingen. Vind je niet? Nou, ik maak me meer zorgen omdat de mensen in de roepen zitten te luisteren, maar in ieder geval. Nee, dat me goed. Ah, in ieder geval bedankt voor het luisteren allemaal mensen. Wij zijn gek op jullie toch, Jan? Heel erg gek op jullie. Bedankt voor het luisteren echt, Jan. En volgende week zijn we echt weer terug met uh, uh, Mr. X of mevrouw X. Dat kijken we dan wel even. In ieder geval lekker slapen. Tot ons mail gek. Kom dan ook goed. Volgende bent, week zijn we er weer. Marshall, Marshall. Tot zover, echte Janne. Echte Janne. Allereerst is uh, PvdA en VVD is een hele hoop uh, niet goed aan, maar het is natuurlijk niet, uh, niet zo erg. Het zijn nou, partijen nou, die toch wel dicht bij ons nou, staan. Nou, Kees, Kees. Die hebben op een aantal punten wel nee. vergelijkbare punten. Nee, Kees, dus, Kees, uh, uh, vinden wij heel goed, case, uh, op een normale manier goed. Kees, Kees, Kees, Kees. Jij zei niet zo ik heel erg Ik dacht de lijn een beetje storen, maar jij bent het, Jan. Ja.